In de avond vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het. Zantwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. CGFN Je ja, luistert naar ZFM, de nacht van de disco. En ZFM is een, uh, het, het lokale station van Zandvoort. En de omgeving heeft het eigenlijk. En via internet overal te volgen natuurlijk. Mocht je nou denken, god er is niks op tv. Zet hem op kanaal 40. Daar komt het, uh, daar komt het helemaal goed. We hebben een, uh, een verzoek hier. En dat is van uh, de mensen van, uh, ja, van de farmaceut uit Haarlem, zeg maar. En die vroegen om een nummer van uh, Gregory I uh, Abbott. En nou ja, goed, ik zoek in de kast. Maar uh, ik heb hem voor je gevonden hoor. Daar komt ie. Abbott ...en het was een request voor de uh, mensen in uh, Halen. Ik hoop dat jullie lekker werken trouwens, jongens. Uh, en dat je blij mag zijn dat je in de nacht zit. Want morgen... Oh, dat was het warm. Je luistert naar ZFM, de nacht van de disco. Mijn naam is Willem Bruis. Fruit met Tommy. Yes, yes, yes, yes, yes. Nou ja, ik zeg, wat is, wat is de, de nacht van de disco zonder bijvoorbeeld Casey en de Sunshine Band? Want ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Als je die niet draait, dan uh, ja. Maar goed, ik heb eraan gedacht natuurlijk. <laughs> ja, wat bruist dat door het struikgewas. Nou, ik... Yeah, even with your broken tool... That's the way I like it. KC en de Sunshine Band. It's KC in de ICQ, in de DOC. Oh my god. <laughs> Oké, okay, het is tijd voor een uh, wat rustiger nummer. Een uh, nummer van Earth Wind and Fire. Ze maken hier alleen maar uh, swingende muziek, maar ook nummers waarvan je zegt van ja, die ga je eens eventjes lekker van zitten. Dus, uh. Hier komt die After Love has Gone. Earth Wind and Fire.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 Terwijl iconen uit de discotijd. Earth, Wind en Fire. Ik mag er altijd maar graag naar luisteren. Dat geldt trouwens ook voor de volgende band. Sh Shaka Khan, Shaka Khan, Denk ik. Als Shaka Khan het doet. Ja. Naar ZFM de nacht van de disco. Wil je meer weten over ZFM? Dan kun je gaan naar zfmzandvoort.nl. And for voor other people also if you more want to know, like to know about uh, this radio station, you can go to www.zfmzandvoort.nl. You find everything you want to know. weten. Okay. I can see uh, Texas is in the house Irving. <laughs> Hartelijk welkom. Fijn dat je er ook weer bij bent. Dat vind ik altijd wel weer fijn. Dus dan is de familie toch weer een beetje compleet, zeg maar. En uh, nou ja, we speciaal maar even een nummertje die kant op gooien. Dat is, uh, dat is deze voor jou. Quincy Jones en uh, Arno Corrida. want is allemaal wel bekend natuurlijk. Oude tijden herleven bij uh, ZFM. Van de nacht van de disco. En we proberen zoveel mogelijk muziek te draaien in zeven uur tijd. Maar ja, alles gaat niet lukken. If setting up all it, but if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 Stopping around. Ja, dat is uh, de disco waar het eigenlijk allemaal, al, uh, waar het allemaal om gaat, natuurlijk. En het gaat me door, natuurlijk. Good morning, America. And good morning, Canada. En Germany. En Swiss, En Zandvoort, natuurlijk. De Je luistert naar ZFM de Nacht van de Disco? Mijn naam is Willem Bruist. Meld Dit is het. Het is eigenlijk wel een keertje een idee om in Zandvoort op het strand... gewoon een... Uh, ja, een, een discoparty te houden, hè? Maar ja, goed. Niet alles is mogelijk, denk ik. Ja, aan de andere kant zeg ik van... als je maar wil... Nou, dat gebruiken we eventjes mooi als een, als een introotje. Mocht je nou uh, opmerkingen hebben, vragen, wat dan ook, maakt niet uit. Je kunt het sturen naar uh, deredactie.zfm.nl En dan uh, daar komt het allemaal goed en dan komt het weer bij mij terecht. Alleen maar leuke dingen natuurlijk. Over uh, leuke dingen gesproken. Soms dan heb je uh, af en toe even een injectie nodig. En, uh, wat dacht je hiervan? Jaren Young with Hot shots. Je hoort het allemaal hier. Daar ja, bij CFM. En het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Celebration!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 The gang, the celebration. Ja, het is natuurlijk. Uh, We hadden wel wat te vieren natuurlijk. Met name het weer, want het schijnt geweldig mooi weer te zijn. En ja, ik wacht het altijd maar af. En tot die tijd, dat ik gewoon het plafond maakt mij eruit. All together now. Sing on the ceiling, Lionel Richie. Nou goed, dat had je zelf ook al gehoord natuurlijk. Het is, uh, ik vind het wel leuk om op Facebook uh, berichtjes tegen te komen vol van uh, ja, Susie Davis. Enjoy the good life, zon, zee, bitterballen en zandvoort. <laughs> oh mijn god. Mensen worden steeds creatiever en ik dacht dat ik, uh, dat ik uh, zoiets had van... Uh, ik moet er maar weer stoppen, want uh, het begint te vervelen. Maar iedereen die begint er dan nou mee. Dus ja, dat vind ik, dat vind ik wel wel lachen. Rijder, even een klein muziekje tot aan de klok van 4 uur. En na 4 uur, dan zijn we er ook weer.